Op de A27 bij Werkendam is een ernstig ongeval gebeurd... waarbij tien auto's betrokken waren. Twee mensen zijn met verwondingen afgevoerd. Tussen Werkendam en de Merwedebrug is de weg in richting Utrecht helemaal dicht. Volgens de Verkeersinformatiedienst kunnen auto's... die tot twee kilometer achter het ongeluk staan, geen kant op.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 Het weer. In het noorden en oosten is het zonnig. In het zuiden en westen ook bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Vannacht en morgen, eerste paarsdag, buien, mogelijk met hagel en onweer. Smiddags schijnt ook geregeld de zon en wordt het een graad of 12. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 Ze zeggen wel eens, een goed begin is het halve werk. Nou, het begin is goed. Je hoort de jam en de town Mellers. Welkom terug bij CFM te beluisteren via www.cfm-live.nl Kan je ook meekijken in de studio van CFM aan de Torweg. Tina. www.cfmzangvoort.nl De CFM-app uiteraard en CFM TV Kanaal 40. Vergeet vooral de eten niet, hè 106.9. Kan je gewoon lekker ook van de zomer op het strand gaan luisteren. Het is uh, 7 over drie. Welkom terug, uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Ja, hadden we vorige uur natuurlijk een bliksemstart... met het schakelen naar het circuit... naar Joop van Es en in het interview met uh, Albert de, van de Gelder. Hebben we nu even tijd voor onze reguliere programmering... Uh, wat gaan we doen? Uh, zoals u van ons gewend bent... rond de klok iets later wellicht dan half vier... de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand... want er is van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. We hebben twee uur ook tijd voor nieuws In het kort, we gaan tegen de klok van uh, half vier... ook even scha weer schakelen met Willem van Densen. Want op dat moment zal de, de Volvo-race... Uh, die over twaalf ronden gaat, in gezamenlijk met... De Scudera Italiano, want daar stond SI voor. Dat is een gecombineerde race. Die zal dan zijn gefinished. En wie weet heeft Willem van Dentsen een van de Mazda-coureurs... want die race zat daarvoor. En wellicht een aan onder de knop. Hoe... Jury misschien? Ja, wie weet. Dat hoort u allemaal rond de klok van vijf voor half vier. En natuurlijk veel muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om het komende hier te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Dank Dankjewel, Albert-Jan. En dat gaan we zeker doen, het luisteren naar ZFM. Want er komen nog heel veel mooie platen aan. Zandvoort, een hele middag En leuk dat jullie allemaal luisteren. Eigen lokaal omroep op ZFM met 24 uur per dag muziek en informatie. En voor muziek is het weer tijd. Hier is Kygo, and here for you. We'll be passing by...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 is zover. Hè? Dan uh, gaat de klok een uurtje vooruit. Om twee uur wordt het uh, ineens drie uur. Het is zomertijd. Dat betekent uh, ja, een uurtje niet korter stappen want uh, de horeca mag gewoon uh, open blijven. En gewoon lekker genieten in het centrum van Sofort. En het is paasweekend. Jawel. En toen kwam Albert Jan aan met de plaat. Denk ik van, nou zal ik hem nou gaan draaien of zal ik hem niet gaan draaien? Weet je wat Albert Jan? wil draaien ja. gewoon. Het kuikertje piep. <laughs> ja, dit niveau. weekend te gaan draaien. Het kuikertje piep zat hier ineens in je hoofd. Ja zat in één keer En nou de rest van het weekend ook. Ja, er waarschijnlijk er ook wel. Ja, zullen we morgen ook weer gaan draaien? Draai hem gewoon morgen ook weer bij uh, Zandvoort op zondag. Het is inmiddels uh, kwart over drie. Tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Kermis op circuitpark Zandvoort. Het college van BMW van Zandvoort heeft besloten om kermis toe te staan op het parkeerterrein van het circuitpark Zandvoort. Deze zal van dinsdag 19 tot en met zondag 24 juni 2016 plaatsvinden. De afgelopen jaar was de kermis op het Badhuisplein en de boulevard de Vauvage. Na evaluatie van de kermis is samen met een aantal omwonenden de kermisexploitant en de gemeente onderzocht of er een alternatief evenement op deze toeristische locatie kon blijven bestaan. Op zo, op zo een wijze dat overlast voor omwonenden zou worden beperkt. Hieruit is het Kids Fun Park ontstaan dat het afgelopen jaar bij wijze van proef op het Badhuisplein heeft gestaan.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 Een mooie mijlpaal. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En wil je het Zandvoorts nieuws nalezen? Dat kan heel eenvoudig via onze CFM app. En heb je hem nog niet? Download hem dan nu in de Play Store, App Store en in de Windows Store. Hij is gratis voor je verkrijgbaar. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoorts. Ja, daar komt hij weer aan. Hè? Die single van een paar maanden geleden van Shaggy. En ik plaatste net een foto op Facebook van de <tot> hond de Puk. Die bij ons in de uitzending was in het eerste uur. samen met Albert en Gelder. Nou wordt daar flink op gereageerd. En ik moet eerlijk zeggen, je staat er mooi op op de foto's. Ja, die foto's zijn echt geweldig. jij de dok. Aan het presenteren <tot> het? en aan het nieuws voorlezen. Yeah. Geweldig. Dank jullie allemaal voor die mooie foto's Bart, op Facebook. We en ja, wel, Jawel, jawel, jawel, jawel. Dat is zo leuk om te zien, hè? Neem je ze wel over voor in je plakboek? Zeker weten. Ja, Oké. Okay. Nou, ze zijn dadelijk weer meer nieuws bij CFM. Maar er is weer meer muziek. Hier is Redbox en this audiovisual human rights for America. Tomorrow's a new day for everyone your heart Zo dadelijk gaan we weer schakelen naar Willem van deze op het circuitpark. Zo voort tijdens de paasraces. Het paasweekend uh, op het circuit. Met uh, ja, uiteraard juist de race van de Volvo Scudera Italiano. En uh, hoe die race gelopen uh, is, dat horen we straks van Willem. Maar uh, eerst gaan we even de evenementenagenda doen. Het is de half vier, toch? Ja, hadden we vorige week natuurlijk een overladen programma. Een heel druk wandel- en sportevenementen in Zandvoort. En fietsevenement. Het is nu even weer wat, wat rustiger op het evenementenvlak. Maar natuurlijk wel voldoende om u daarvan op de hoogte te stellen. U bent tot 8 mei nog van harte welkom in het Zandvoortsmuseum. Om daar de overzicht tentoonstelling te bezoeken van Frans Molenaar. Frans Molenaar groeide op in Zandvoort. En via zijn vader kwam hij in de modewereld terecht. Hij vond het naam Molenaar in eerste instantie niet chic genoeg voor een internationale ontwerper. In Zandvoort heetten alle visboeren Molenaar, zei hij ooit. Hij besloot toch uiteindelijk om zich in Nederland te vestigen en dankzij een royale lening opende hij in 1967 zijn eigen couturierhuis in de Amsterdamse van Baarlenstraat. Nog tot 8 mei de overzichtstentoonstelling van Frans Molenaar in het Zandvoorts Museum. Meer informatie over deze expositie en over alle, over, over alle andere evenementen van het Zandvoortmuseum kunt u uiteraard op de website terecht www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Dat nou, zal u niet zijn ontgaan. Vandaag en morgen, natuurlijk, de Paasraces op het circuitpark Zandvoort. Zowel vandaag de hele dag race gebeuren als morgen. Dus maandag, wat normaal gesproken het geval was. Die dag vervalt omdat ze morgen dus weer gaan racen. Dus het hele weekend. Racegeweld tijdens de Paasraces op het circuitpark Zandvoort. Dan gaan we naar 27, dat is, maart, dat is dus morgen om 4 uur, is er weer muziek op de zondagmiddag. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony Zang. met pianobegeleiding bij de Open Haard. En dat speelt zich allemaal af aan de Oosterparkstraat 44 de Zandvoort. Stichting Studio Anthony, morgen vanaf 4 tot 6 uur, muziek op de zondagmiddag. En er is morgen ook een Paasborrel met live muziek. En dan hebben we het over het Wapen van Zandvoort. Kom morgen naar het Wapen van Zandvoort voor de Paasborrel met live muziek van Michael Knubbe. Michael speelt en zingt zijn heerlijke pops, gospel, country en sing-along songs. Dat begint allemaal om 5 uur morgenmiddag in het Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein nummer 10. En op 1 april is het weer zover, dan wordt de opening van de Kinderkunstlijn, vindt dan weer plaats. Ieder jaar weer een vrolijk gezicht in de etalages in het centrum van Zandvoort aan Zee. De kinderkunstenaars hebben ook dit jaar theorieles op school gehad... en zijn daarna gaan schilderen op de zolder van het museum. Het thema is dit jaar Oud Zandvoort. Er zijn kunstwerken over bijvoorbeeld hun dromen over de winkels in het centrum... de Watertoren, de Dorsmanschuur. Dat allemaal vermengd met kinderfantasie. U ziet er, uh, het ziet er zeer fraai uit. Dat allemaal, de op opening van de kinderkunstlijn op 1 april om 2 uur in theater. De Krocht aan de Grote Krocht 41. En als het niet genoeg is, dit weekend racegeweld. Ook volgend weekend is er weer racegeweld op het circuitpark Zandvoort. Op 2 en 3 april worden daar verreden de AutoMax Street Power. En ook in 2016 is de Street Power weer terug op de kalender. voorlopig de datum 2 en 3 april. Het wordt weer genieten met Toyota Tires, Time Attack... Street Legal Drag Racing en op de 402 meter drift shows en een volle show AutoMax Street Power staat nu gepland als een volledig weekend... Indien de Euro time, check, time Attack Challenge in dat weekend ook weer gaat plaatsvinden. 2 en 3 april, veel racegeweld, wederom op het Circuitpark Zandvoort. Meer informatie over de Automax Street Power en over alle andere evenementen van het Circuitpark Zandvoort. Bent u natuurlijk van harte welkom op de website www.circuitparkzandvoort.nl www tot zover. Dankjewel, je Albert-Jan. En wil je het even meer lezen? Dat kan ook uh, op je gemakkie, om het zo maar even te zeggen... op de cfm app die je gratis kunt downloaden... in de Play Store, App Store en de Windows Store. En dan kan je ook meteen live luisteren naar CFM. Je eigen lokale omroep met 24 uur per dag muziek en informatie. Wij zeggen, Salvoort, goedemiddag leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat ook doen, hè, want ze na vijf uur hebben we Fred. Jawel, hij is er weer met Entertainment for You... En tot aan vijf uur, Albert Jan en me, Marcel van Aijen op de radio met One Night Affair. Deze Nederlandse groep Spargo die had drie grote hits. En up to the sky, you and me en deze, de One Night Affair. En die hoorde je op deze zaterdagmiddag. Eens dus even kijken of we verbinding kunnen krijgen met circuit. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Hallo, hallo, hoort u mij, Willem van Dessen? Goedemiddag nogmaals. Ja, goeiemiddag. Ik hoor jou prima. Kijk, ja, ja. Het lag een Albert Jan, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat ga ik niet zeggen. <laughs> dat, dat, nee. Oké. Okay. hey Willem. Welkom terug in de uitzending. Zojuist hebben we de race gehad van de Volvo en de Scudera Italiano. Ja, de Scudero Italiano en de Volvo. Nou, gaan we even kijken naar de Scudero Italiano. Er deed één man mee en die had de naam Goed. Remco goed, ja, die deed het uitstekend eigenlijk, want die uh, wist de race te winnen. Eerste dus uh, bij die uh, Squadro Italiano uh, Remco goed. Tegelijkertijd met die Alfa's, of eigenlijk 30 seconden daarna starten de Volvo's, uh, zodat je toch uh, een aardig aantal auto's op de baan hebt. De winnaar bij die uh, Volvo's dat was uh, Theo Knoop. Hadden we daarvoor uh, de Mazda MX5 Cup? Uh, met Jury Versvijveren onder andere. Nou, ik wilde toch wel weten wat er gebeurd was in die uh, laatste ronde. Dus ik ben er even heen gegaan. Alleen Jury was er niet. Zijn vader en moeder wel. Die heb ik wel gesproken. Maar die zeiden ja, er is wat gebeurd daar. En uh, daarvoor moest hij naar de wedstrijdleiding. En Jury uh, is nog in de toren bij de wedstrijdleiding. Dus uh, vandaar dat ik hem nog even uh, niet gesproken heb. Maar dat moet zeker uh, straks uh, wel gaan. lukken. Inmiddels uh, nu op het circuit uh, onderweg uh, de Porsche's alweer, wat ik al zei, DNT, uh, ja, die houdt ervan uh, om constant uh, actie op de baan te hebben. En dat lukt ook. En ik ga zo even kijken wat de stond uh, van zaken is uh, bij die Porsche Cup. Ja oké okay, ja, Willem, en uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, coureurs uh, dit weekend uh, op het circuit. Kan je proberen om uh, Joeri straks nog even voor de microfoon te krijgen voor CFM? Ja, zeker wel. Ik was al uh, op het pad net, uh, maar hij moest uh, zich melden bij de uh, wedstrijdleiding, ja. En er gaat toch uh, voor dan. Uh, en anders trek ik er nog wel even aan zaren. Nou, helemaal goed. <laughs> we, we horen het straks van je Willem. Dankjewel voor dit moment. Tot zo. Dit was Willem van deze Vanaf het circuit Park Zalvoort. Blijf lekker luisteren als je ook op de hoogte wilt blijven van de paasracers op het circuit. En lekkere muziek wilt horen, bijvoorbeeld van Nederland was cool en It's Uh, weet ik zeker. Ik heb heel veel veertigers uh, plezier gedaan met deze plaat van de SOS Band. Je de finest op CFM. Nogmaals een hele goede middag. Het is tijd voor uh, nieuws in het uh, kort. En ja, we gaan het ook hebben over de klok, hè, want uh, die gaat een uurtje vooruit uh, aankomende nacht. Ja, dat gaan we even officieel uh, in alle rust even aan u kenbaar maken. Maar allereerst Johan Remkes, herbenoemd als commissaris van de Koningin. Johan Remkes is opnieuw benoemd tot commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland.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 Mocht dat het geval zijn, dan moeten provinciale staten daar hun goedkeuring aan verbinden. Dat is begin deze maand gebeurd. En weet je waar Johan Remkos vandaan komt? Geen idee. Groningen. Uit Groningen. Oh, dat dacht ik al. Wie ook, wie ook, wie ook mag blijven is uh, wethouder Lisbeth Chalik. De wethouder die in een extra raadsvergadering van 3 maart een motie van wantrouwen aan de broek kreeg heeft ook de tweede stemming overleefd. Na het staken van de stemmen op 8-8 werd afgelopen dinsdag opnieuw gestemd... en ditmaal was de uitslag 8-7. Het college kon aanblijven en ging derhalve over tot de orde van de dag. Een uurtje korter slapen, maar dan blijft het wel langer licht. In de nacht van, vanavond, of van zaterdag op zondag, dit weekend dus, gaat de zomertijd weer in. De klok wordt om twee uur vannacht een uurtje vooruitgezet. De nacht duurt dan een uurtje korter en de dag een uurtje langer. Vooral uh, het uurtje langer licht in de avond is voor veel mensen prettig. Alle landen in de Europese Unie laten sinds 2002 de zomertijd... in het laatste weekend van maart ingaan. Wereldwijd verzetten in ongeveer 70 landen tweemaal per jaar de klok. Volgens voorstanders bespaart de zomertijd energie. Lampen branden bijvoorbeeld korter. En critici zeggen dat het effect niet aantoonbaar is... of zo klein is dat het de verstoren van de biologische ritme niet waard is. En tot slot, de politie vraagt nu aandacht voor het volgende. De politie zoekt inbrekers van een slijterij. De slijterij van Dirk uh, van den Broek aan de burgemeester Engelbertstraat... werd dinsdagavond 19 januari 2016 het doelwit van inbrekers. Kort voor 9 uur s'avonds kwamen drie mannen aangelopen. Eén raam werd vernield en een van de mannen kroop door het gat naar binnen. Deze dader pakte vervolgens vier flessen drank... en gaf deze aan de personen die buiten stonden te wachten. Daarna ging het drietal er vandoor. Eerder op de dag waren twee van de drie mannen in de slijterij... op voorverkenning geweest. Daarbij zijn ze vastgelegd op bewakingscamera's. De beelden die kunt u nakijken op de, op de app... en op de Zandvoortse courant via de, de, de computer. En op de vraag waarom dit voorval nu pas naar buiten komt... antwoordde de politie het volgende. Er worden vanuit justitie diverse regels gesteld... aan het publiceren van foto's van verdachten. Bij programma's als opsporing verzocht... zijn de zaken daardoor ook meerdere weken of zelfs maanden oud... De politie is op zoek naar de daders. Heeft u informatie over de daders, kent u ze? Of kent u misschien een van hen? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 8844. 0900 8844. Of meld misdaad anoniem telefoonnummer 0800 7000. 0800 7000. En dat allemaal voor slechts vier flessen drank. Jawel. Dus kijk even op de CFM-app. En wie weet, misschien herken jij de personen. Hier is Justin Bieber. What do you mean?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 Make up your mind what do you mean? I'm in budget yes what you want to say no what do you mean? You're so confused me when you don't know me I want to tell me to go Zo na het uh, vorige sportieve weekend uh, kan je de hardloopschoenen weer in de kast stoppen en even lekker uh, de dansschoentjes aantrekken Deden we samen met deze van Justin Bieber you know what do you mean? Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmsandvoort.nl En wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort? Kijk dan op www.zfmsandvoort.nl En hier zijn de Rolling Stones.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 Aan alle kanten deze single van de Rolling Stones en het is nog mono open. Mono! had de Pint It Black en wil je meer oude muziek en vinyl horen? Luister dan elke woensdagmiddag tussen 2 en 4 naar de vinyljaren bij CFM met collega Ruud Jans en hij is gelukkig weer helemaal live. liveer dan live. Ja, liveer dan live. Kan niet beter. Nee, zo is het net. Hij is gelukkig weer helemaal terug. Kijk, welkom terug Ruud. Fijn je weer te horen. Ja, het is tijd voor weer een tweetal korte berichten. Allereerst, projectzangers gezocht. Na een succesvolle uitvoering in 2013 met het requiem van Foray... is de dirigent van het Agatha Kerkkoor Hedwig Jurius... weer op zoek naar projectzangers. Dit keer staat de kreuningsmessen van Mozart op het programma. Zangers en zangeressen die willen meedoen worden van harte uitgenodigd. De uitvoering is op 21 mei...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 Informatie en advies over slechtziendheid. Voor mensen die slecht zien of slechter gaan zien... geeft Koninklijke Visio woensdag 20 april... gratis informatie en advies over slechtziendheid of blindheid. Tijdens de inloopspreekuur van 11 uur... tot 1 uur middags in de bibliotheek kunt u ook allerlei hulpmiddelen... op het gebied van vergroting en verlichting... met name bij het lezen erg belangrijk... mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Meer informatie kunt u vinden op www.visio.org. Www Dankjewel, Albert Jan. En tot zover ook uh, uur 2 van dit programma. De tijd vliegt voorbij. Jawel. Wil je trouwens uh, meekijken in de studio? Dat kan via ww.cifmlife.nl. Boef, boef, boef. Boef. boef. Ja, oh ja, dat is Albert Jan. <lacht> Geen vos, maar een dog. <lacht>